Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer gemeenten halen omgekeerde vlaggen weg. Boeren door het hele land hangen de Nederlandse vlag omgekeerd aan lantaarnpalen en stoplichten... als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Gemeenten willen daarvan af omdat het gevaarlijk is als zo'n vlag bijvoorbeeld loslaat. In onder meer Winterswijk in Gelderland zijn vlaggen nu weggehaald. Wilden ze daar al eerder, maar dat lukte niet omdat gemeentewerkers werden bedreigd. De ouders van Archie stappen nog een keer naar de rechter. Een Britse jongetje van 12 ligt al maanden in coma. Volgens een artsje is hij hersendood en heeft behandelen geen zin meer. De ouders van Archie vochten dat besluit al bij meerdere rechters aan. Maar die gaven de artsen gelijk. De ouders gaan nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vertelt de moeder aan de BBC. We've got two other countries die have come forward and um, they've offered Archie treatment. Als dit land niet kan of niet wil him, waar is the harm in allowing him to een to ander Alexander Albon blijft de komende jaren in de Formule 1. Hij heeft voor meerdere jaren bijgetekend bij zijn team Williams. Hoe lang hij precies blijft, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wie, die, wie er volgend jaar zijn teamgenoot is en blije pro-abortus-organisaties in Amerika... heeft te maken met de uitslag van een referendum in de staat Kansas. Voor het eerst mochten Amerikanen naar de stembus... om te laten weten of ze voor of tegen abortus zijn. En ondanks dat Kansas een hele conservatieve staat is... stemde een meerderheid voor... Correspondent Marieke de Vries. Dat Dit bewijst dat de kiezer dus blijkbaar zeer gemotiveerd is om het te behouden. Want ook als je kijkt naar de opkomst in Kansas, hè, die was enorm. Bijna twee keer, eh, bijna net zoveel als tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Nou, dat gebeurt anders nooit bij voorverkiezingen of een reden. Eind dit jaar zijn er meer staten die met zo'n referendum komen. Onder meer de staten Kentucky, Vermont en Michigan.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 On Beat of a song, song. in my head, my head like a bomb, boom. A bit of a song, song, a in my head, my head like a bomb, boom. Listen to the beat. beat, beat, of a song, song, a in my head, my head like a bomb, boom. Now we're standing alive with a kick Kong fight, Kick Kong drive on the double decker boat. Standing alive with a kick Kong fight, Kick Kong drive on the double decker boat. with me, mother, with me, I'm a play like a I'm under the coconut tree. ZFM, maak ze naambaar, want de zon schijnt! Het station met patent op de zon! ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Remember the only thing that made me.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 Let's get to you.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 6.9 FM FM Cuando se quemada amores, cuando se anima su vela, cuando se a dolore, cuando se a dolore, cuando se quema amore, cuando se rumba, que yo siempre cantaré, pero.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 ZANG en dan ook dat je ze Dat vive en amo. Cantare ik rumba cantare Waarom sé in mal kanaal zijn, waarom ze in su vela, cuando se ze in cuando se zijn, waarom ze in het kanaal zijn, waarom ze in het kanaal zijn, waarom ze in het baila, baila, baila, baila, baila, het kanaal zijn, waarom ze in het kanaal zijn, waarom ze in Gaat het dan, ik heb toch ze te kantare, ik heb nog eens te kantare, ik heb nog eens te kantare, ik heb nog eens ik ik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 Ik zie niks, ik sples in mijn Ook ik een splash van rena die regen op mijn ambarrella Nu zie ze de shoes, ja dan ik kien ook is abella Ovella, fella, we kennen van fella Ik ga die regen druk op op mijn ambarrella Bella, bella, op mijn ambarrella Ik ga die regen druk op op mijn ambarrella Ela, op mijn Ela Op mijn ambarrella, Ela, op mijn ambarrella, Ela O meio não ela, o meio não ela, o bem num barella ela.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 Ik kom me niet thuis aan mogen, weer rood want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe Heb je, je probleem met m'n formatie move, die steden dit en ze komen je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels die moet je niet doen als ik kom in je room zie me met ik Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones Ik van niet stappen, we kennen de slugs, we kennen van Vella I can't have bars in training, I can't splash in my bella I can't splash for rain, I'll direct on my number-rella Music is the show, shout out, Nicky and Oguisabella Oh Bella, fella, we can't have a fella I can't drive up to zero on my Bella, Bella, up my number-rella I can't drive up to zero on my number-rella Up my number-rella, Ella MUZIEK met een hoofdletter Z van Zon Zee, en Zoper -Hits. Zoper -Hits.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 Doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van het al liefst uit Londen.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 De prachtigste verhalen, oh God, wat is lief. Gisteren heb je zappel, ik mis je zo. Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen.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 I've said saving the hate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 Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het is hopeloos